Vriend Straatman met het NOS-journaal. Nederland wil toetreden tot de AIIB. Nee, Rutte heeft op een handelsconferentie in China met president Xi Jinping gesproken over de Nederlandse belangstelling. In de AIIB werken verschillende Aziatische landen en enkele landen buiten de regio samen aan investeringen in de infrastructuur. De bank zorgt voor geld voor de bouw van wegen, spoorwegen en andere infrastructurele projecten in Azië. De verwachting is dat de bank zorgt voor een enorme economische ontwikkeling van het gebied. Nederlandse bedrijven kunnen profiteren van de infrastructurele projecten die de bank financiert. In de Dom van Keulen wordt op 17 april een herdenkingsdienst gehouden... voor de slachtoffers van de vliegramp in de Franse Alpen. Bij de dienst zullen bondskanselier Merkel en president Gauk aanwezig zijn... en vertegenwoordigers uit de landen waar slachtoffers vandaan kwamen. Het is nog niet onbekend wie Nederland zal vertegenwoordigen. Bij de ramp kwamen 150 mensen om het leven, onder wie 72 Duitsers. De Egyptische president Sisi pleit voor de vorming... van een Arabische militaire strijdmacht... om de crisis in Jemen het hoofd te bieden. Volgens Sisi worden de vrede en de stabiliteit in de Arabische landen... op een ongekende manier bedreigd. In Jemen proberen Shiïtische Houthi-rebellen de macht te grijpen. Saudi-Arabië zit hier in de hand van Iran. Sinds donderdag voert het land samen met andere Arabische landen... luchtaanvallen uit om de opmars van de Houthis te stuiten. Sisi vindt deze gelegenheidscoalitie niet genoeg. Hij wil een gezamenlijke strijdmacht. Dat zei hij bij de opening... Van van een bijeenkomst van de Arabische Liga. Max Verstappen heeft het goed gedaan bij de kwalificatietraining... voor de grote prijs van Maleisië. De Nederlandse autocoureur zette de zesde tijd neer. De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton was de snelste... en de Duitse Sebastian Vettel reed de tweede tijd. Het weer. Vanuit het westen trekt de bewolking en lichte regen over het land. Vanavond valt er meer neerslag. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen regent het een groot deel van de dag en de temperatuur ligt net als vandaag tussen de 8 en 12 graden. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A1 Amsterdam-Mamersvoort, langzaam rijden tussen Blarikum en 1 6 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag vielen in beide richtingen vanwege werkzaamheden bij Berkel en Rode reis. Vanuit Rotterdam 2 kilometer, vanuit Den Haag 6 kilometer, vanuit Den Haag kan het verkeer beter de A12 gebruiken en dan keren bij Gouda. Tot zover de verkeersinformatie.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 Please Ja.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 With another man But I won't lose no Sleep on that Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful Love to you.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 No one can live the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for that. Things were-